In Utrecht is de ledenraad van de oudere partij 50-plus bijeen. Ze worden bijgepraat over het vertrek van Henk Krol, die uit de Kamer vertrok na het bericht dat hij geen pensioenafdrachten had betaald voor medewerkers van de G-krant. Matthijs van der Wiel zag de leden aankomen. We binnen dan. Net op tijd, meneer. Ja. Belangrijke vergadering. Dat zou kunnen, maar goed. Eh, Oké, okay. prima, bedankt. Zaaltje op de 20e verdieping van een uh, Utrechts hotel. Oh. Nog iemand van toilet? Yes. Iedereen compleet? Wat gaat u nou doen hier binnen? Ja, luisteren. Ja. Hoe moet het goed komen met de partij? Gewoon weer uh, andere mensen benoemen en klaar. Ja. Zijn die er wel? Want Krol, dat was er toch een? Hè? Ja, er zijn wel andere mensen, natuurlijk. Ja. Het is uh, altijd als de mensen weggaan, komen er nieuwe mensen op. Wij gaan uh, vandaag uh, de voorzitters van de afdeling en de erbij bijpraten over wat er natuurlijk gisteren is gebeurd. Ja. Hoe is de stemming uh, tot nu toe? Ja. Ja, heel wisselend. Uh, enerzijds natuurlijk ook een uh, teleurstelling... dat uh, Henk die beslissing heeft moeten nemen, Henk Krol. Uh, van de andere kant, we zijn als partij, gaan we gewoon door. Uh, en we laten ons niet uit het veld slaan. Norbert Klein, nieuwe fractievoorzitter. Ik ben een heel ander persoon dan Henk Krol. Los van zijn gedrevenheid voor de strijd... Uh, waar, we, waar hij met 50-plus bent begonnen is... is natuurlijk ook zijn persoonlijkheid. Zijn, ja, mediagenieke persoonlijkheid... Ja, daar kan ik echt niet aan tippen. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon uh, heel erg. Maar uh, we gaan gewoon door. We hebben heel veel potentiële uh, sterke mensen in onze partij. Dus uh, we moeten en dat gaat lukken. Kloppen. Het is zwaar beveiligd, hè? Ja. De portier van dienst ben ik vandaag. Mieke, kom er. Deze twee heren zag ik vooraf samen een andere lift inschieten. Had u even vooroverleg? Strategie bepalen samen. Ja. En hoe moet het verder met de partij? Nou, gewoon doorgaan met ademhalen en ja. uh, rustig blijven. Het is de andere kant, meneer, daar die deur. Dank je wel. Ja. Hoe moet het goed komen met de partij? Uitstekend. Ja. Niks aan de hand. Niks aan de hand? Nou, dat Probe kunt u niet pro zeggen. Probleempje pro pro pro oplossen en dan het klaar. Ja, een paar probleempjes toch? Geen probleem hoor. Ja. Ja. De deur is al op slot, u bent te laat. Even kijken of u nog binnen mag. Ja. Hey, tot kijk. Ja, dat was voorafgaand aan die ledenraad. In Utrecht is uh, verslaggever Matthijs van der Wiel. En intussen is de ledenraad afgelopen. Matthijs, uh, zijn de problemen opgelost? Ja. Oh. <laughs> zijn de problemen opgelost? Dat gaan we zo horen van de, de nieuwe fractievoorzitter Norbert Klein. Althans, de mensen die je net hoorde, die zijn niet allemaal naar buiten gekomen. Maar wel de kerstverse fractievoorzitter Norbert Klein. Wat is er besproken en wat heeft u besloten daarbinnen? Nou, besluiten uh, hebben we niet zozeer zoveel gedaan. Niet anders dan dat we in november uh, weer een ledenvergadering hebben... waarin wij, uh, zeg maar, onze partijbestuur weer helemaal op sterkte krijgen. Uh, en voorover hebben we met name besproken ook... de ontstaande situatie rond het vertrek van Hein Krol. Heeft u het vertrouwen gekregen als fractievoorzitter van het partijkader hier? Ja. Ja, ik ben heel blij dat de adviesraad unaniem, echt unaniem... Eh, van harte heeft gezegd van... Ja. Norbert, schouders de Ronde ga ervoor. Ja. Nu was er ook nog een, een nieuwtje wat rondzong in de media... gisteravond, vanochtend, eh, dat Krol heeft gezegd... dat hij misschien in de toekomst toch wel weer een functie voor zichzelf ziet eh, in de partij. Heeft u dat besproken en hoe staat u daar zelf tegenover? Dat hebben we niet besproken. Niet anders dan we de kennis genomen hebben van die mededeling. Ja, en Henk Krol is lid van 50PLUS. We zijn een democratische vereniging. Dus wat u betreft is er ruimte voor Dus hem. ieder lid ja, kan ja. zich aanmelden. Hij kan morgen een functie krijgen. Dus dan is het even verstandig. Wat is verstandig voor Henk? Ja. Uh, wat denkt u? Nou, volgens mij is er een heleboel bij hem gebeurd. En moet dat even rustig uh, bezinken. Want het is natuurlijk ook, en dat heb ik gisteren ook gezegd... een persoonlijk drama, ook voor Henk, om dat te doen. Want ik zat hier niet op te wachten om nee, het zomaar uit te lukken. Even de tijd nemen. <laughs> even de tijd nemen, ja. dat is vaak het heel verstandige. Ja, u doet allemaal uw best om vertrouwen uit te stralen voor de toekomst, hè? Nou, we hebben vertrouwen erin omdat ik vertrouwen heb in ons programma, de wijze waarop het georganiseerd is... de wijze waarop 50PLUS uh, functioneert... Uh, namelijk met negen statenleden, uh, met twaalf afdelingen... een bestuur wat nou opnieuw uh, geformeerd zal worden en waar sterk doorgaan... een fractie in de Tweede Kamer en uiteraard onze Eerste Kamerfractie. Ja, je noemt alles op om te zeggen het is niet alleen maar Krol, het was niet alleen maar Krol. Nou, ik heb wel die beeldspraak. Krol was ons boekbeeld... Ja. En een heel belangrijk boegbeeld. En nu bent u het. En, uh, nee, maar als je een boegbeeld hebt, heb je ook een schip. Ja. En dat hele schip, dat is niet gezonken. Nee, en u bent een boegbeeld. En nou, mag ik op bo de boeg staan ja. en hopelijk dat dan uh, dat herkend wordt. Ja. Norbert Klein, dus de fractievoorzitter van 50PLUS uh, hier in Utrecht... bij de kadervergadering die net is afgelopen. Afgelopen toch? Die is nu afgelopen. Ja. Wij gaan nu het weekend en verder voorbereiden... voor de nieuwe parlementaire week. Dank u wel. En dank, Matthijs van der Wiel.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 De brand bij fietsenfabrikant Gazelle in Dieren heeft geen gevolgen voor de levering van fietsen. De productie kan maandag gewoon weer worden opgestart, zegt algemeen directeur Merkus. Het was het nieuwste gebouw op ons, uh, ons terrein. Gelukkig is het historische pand van uh, Gazelle, want we zitten hier al uh, bijna 110 jaar, is gelukkig behouden gebleven. Uh, en daar bevinden zich ook de kantooractiviteiten, dus die kunnen gelukkig gewoon doorgang vinden aanstaande maandag. De brand ontstond vannacht in een magazijn met fietsonderdelen. De loods van 20 bij 50 meter werd grotendeels verwoest. Niemand raakte gewond, wel was er veel rookoverlast. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Drenthe zijn de afgelopen nacht twee ernstige ongelukken gebeurd. Op de N376 bij Erm verloor een automobilist in een bocht de macht over het stuur. De man van 22 botste op twee bomen en overleed ter plekken. Ook een voorbijganger raakte gewond, vertelt de politie. Een voorbijganger, een 18-jarige automobilist die uh, heeft geprobeerd te helpen... Hij heeft erbij een ruit ingeslagen van de auto van het slachtoffer. liep erbij een, een slagaderlijke bloeding op... waardoor hij ook nog naar het ziekenhuis moest worden gevoerd. De andere ongeluk was bij Orvelte. Daar botste een auto met drie jongeren tegen een boom. De jongens van 15, 17 en 18 raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Op de A6 bij Lelystad is vanochtend een busje met drie inzittenden over de kop geslagen. De passagiers liepen hoofdletsel op. Een van hen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk op de A6 waren geen andere auto's betrokken. ING heeft integriteitsproblemen gehad in Roemenië... en dat speelde toen de nieuwe topman van het bedrijf Ralf Hamers... daar net een jaar weg was. Volgens de Volkskrant waren er 15 jaar lang problemen... volgens ING zelf maar één jaar. Raymond Vermeulen, woordvoerder van ING, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was er precies aan de hand in Roemenië? Er zijn in 2003 een aantal uh, onregelmatigheden aangetroffen. En wat wij altijd doen als we daar melding van krijgen, intern of extern is dat we dat grondig onderzoeken. Dat hebben we toen ook gedaan. En waar nodig zijn er in 2003 maatregelen uh, genomen. Uh, wat er ook nog is gebeurd en wat uitgebreid in het Volksstandartikel artikel uh, aan bod komt... is dat er een uh, ex-werknemer van ons in 2011 een melding heeft gedaan van een uh, aantal andere onregelmatigheden... Ik heb uiteraard ook onderzocht en we hebben daar vastgesteld dat er geen reden was om uh, verdere maatregelen te nemen. Ja, nou, nou stelt de Volkskrant die, die dat onderzoek heeft gedaan dat het, dat het veel langer speelt, hè? 15 jaar. Dat zeggen ze toch niet zomaar? Nou, in het artikel lees ik uh, niet iets wat uh, al sowieso helemaal niks van 15 jaar geleden. Uh, het grote veelal gaat over dingen die in 2003 zijn gebeurd en die daarna zouden zijn gebeurd onder de directeur uh, daar. Ja, het is toch niet zo'n beleid om uitgebreid in te gaan op uh, integriteit of andere compliance-kwesties. Uh, maar het is wel zo dat zo daar een melding is dat wij altijd onderzoek doen en waar nodig maatregelen nemen. Ja, nou is de nieuwe topman hè, die, die net deze week is aangetreden, Ralf Hamers. Tot 2002 was hij de baas uh, in, in Roemenië. Die problemen die, uh, stammen uit 2003. Vonden die nou niet zijn oorsprong onder zijn leiding? Nou, we hebben dat toen heel uitgebreid onderzocht. En uit het onderzoek is niet gebleken dat die onder zijn leiding plaatsvonden. Nee. In de tijd dat hij daar was, al plaatsvonden. Nee, maar bent u toch niet bang dat dit, uh, dit een smet op zijn blazoen zal zijn? Nou, dat ligt er een beetje aan uh, wat bijvoorbeeld u als media ervan maakt. Uh, wij kunnen niet meer doen dan uh, als er melding over dat soort dingen zijn dat heel grondig onderzoeken. We hebben dat in 2003 uitvoerig gedaan. Uh, en daar is toen niets van gebleken. Nee. Is er nu helemaal schoon schip gemaakt in Roemenië? Ja, dus na die melding in 2011 is er uitgebreid onderzoek gedaan. En toen is uh, vastgesteld dat er verder geen uh, aansturings- of compliance-problemen zijn. Dat er verder geen maatregelen uh, nodig zijn. En zoals altijd, als er uh, ook maar een melding van uh, welke misstand dan er ook ergens is, dan doen we grondig onderzoek. Waar nodig treffen we maatregelen. Maar uh, na die laatste meldingen was dat niet nodig. Nee, zit u nog naar aanleiding van het Volkskrant uh, bericht om uw eigen onderzoek openbaar te maken? Uh, nee, dat, dat soort onderzoeken die brengen met zich mee dat je daar uiterst zorgvuldig mee moet omgaan. Al is het maar richting tipgevers, maar ook richting de mensen die bijvoorbeeld beschuldigd worden daarin. Uh, we weten uit Roemenië dat er ook een aantal beschuldigingen zijn geuit die uh, onjuist waren. En dat je de mensen die dan beschuldigd worden niet uh, beschadigen als dat uh, niet nodig is. Dus uh, we hadden dat soort onderzoeken intern. Goed, dank u wel voor uw reactie. Raymond voor mij de woordvoerder van ING. Sport. Shorttrekster Jorien Termors heeft bij wereldbekerwedstrijden in Sion... een olympische nominatie veroverd op de 500 meter. Ze eindigde in de B-finale als tweede. En dat is een zesde plek in de totale rangschikking. Termors was al in het bezit van een nominatie op de 1500 meter. Jara van Kerkhoff eindigde op de 500 meter als achtste. En ook dat is goed voor een nominatie. Om de nominaties te verzilveren dienen ze dus nog wel vormbehoud te tonen. En moet Nederland nog startbewijzen veroveren. Rafael Nadal is voor het eerst sinds ruim twee jaar... weer de beste tennisser van de wereld. De Spanjaard bereikte in Peking de finale van het ATP-toernooi... en heroverde daarmee weer de eerste plaats op de wereldranglijst. Hij loste Servier Novak Djokovic af... die in Peking zijn tegenstander kan worden in de eindstrijd. Voor Nadal was het bereiken van de finale geen zware opdracht. In de halve finale gaf de Tsjech Thomas Berdig op met rugklachten. Formule 1-coureur Sebastian Vettel start morgen bij de grote prijs van Zuid-Korea... voor de zesde keer dit seizoen vanaf pole position. De Duitse leider in het WK-klassement was de snelste in de kwalificaties. Op het circuit van Jeon Gam klokte de Brit Lewis Hamilton de tweede tijd. Nederlander Guido van der Garde start in de wedstrijd vanaf de twintigste plek. Er is verkeersinformatie bij de AWB. Dennis Mooi. Goedemiddag. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort rijdt het langzaam tussen Soest en Barneveld over zo'n 6 kilometer. En bij Lelystad is er een ongeluk gebeurd op de A6 richting Almere. De wegen staan nog dicht. Vanwege het ongeluk. Omrijden kan door vanaf de afrit Lelystad Noord de omleidingsroute U13 te kiezen. De A7 richting Amsterdam, daar is het aansluiten tussen weide en Zaandam over 4 kilometer. Dankjewel Dennis. Nog een keer de hoofdpunten. In Utrecht is de ledenraad van Oudere Partij 50 Plus bijeen. Ze worden bijgepraat over het, zijn bijgepraat over het vertrek van Henk Kool. De TWS, waar die gisteren in Groningen ontsnapte, is vanochtend aangehouden in Rotterdam en misstanden ING in Roemenië... hebben geen gevolgen voor de huidige topman, zegt ING. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender het onderzoeksprogramma Argos. Slimme ondernemers gebruiken Telfort zakelijk, zoals... Robert Nienhuis van Noordlees. Wie had dat gedacht? Van twee man in een pand naar een landelijke leasegigant. Telfort zakelijk. Dat is net zo succesvol zaken doen, maar dan super voordelig.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 Ontdek de hedendaagse parels uit de Europese literatuur. Koop vandaag trouw en ontvang het boek van prijswinnaar Patrick Moriano gratis. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van Radio 1. Wapeninspecteurs van de Verenigde Naties zijn sinds dinsdag in Syrië... zo onderzoeken wat president Assad zoal in huis heeft. Frank Slijper van de campagne tegen wapenhandel ging voor ons na... wat voor chemicaliën Europese bedrijven de afgelopen jaren... geleverd hebben aan Syrië. En het gaat ook om Nederlandse bedrijven. Maar eerst het Argos-onderzoek. Het was een curieus bericht een maand geleden. De provincie Limburg kreeg van de Raad van State de toestemming... om een halve weg aan te leggen. Ja, u hoort het goed, een halve weg. De provincie mag beginnen met de helft van de parkstad Buitenring, een stuk asfalt van 26 kilometer in de zuidoostelijke Mijnstreek. Het moet steden als Kerkrade, Heerlen en Brunsum gaan ontsluiten. Sajant detail op de weghelft die nu wordt aangelegd... zal de komende anderhalf jaar geen auto rijden... En of dat er ooit van komt, is ook onzeker. Verslaggever Stefan Heidendaal komt uit de regio. Alle reden om hem op pad te sturen om uit te zoeken wat er aan de hand is. Luister naar zijn verslag. Denk aan de economische ontwikkeling. Een regio met 13.000 werkelozen... Um, uh, zoekt ook naar goede vestigingsfactoren voor bedrijven. Uh, dus die buitenring die kan heel veel toevoegen. Ik begrijp niet dat iemand gewoon met droge ogen hier kan komen beweren... we gaan alvast een weg aanleggen. Ik vind dat zo absurd. Deze nutteloze, overbodige, verwoestende weg... die moet er gewoon niet komen. Kijk, we hebben het geld zo nodig in deze contraille... en dat ga je niet verspillen aan iets wat overbodig en nutteloos is. Een nutteloze weg die niks oplevert... Jacques Vinders, cabaretier en gemeenteraadslid voor de PvdA in Kerkrade, kan er niet over uit. Terwijl zijn stad worstelt met bezuinigingen en wegvallende voorzieningen door de terugloop van de bevolking... gaan er in zijn ogen miljoenen verloren door te investeren in een snelweg. Maar niet alleen Jacques Vinders is boos. In de hele gemeenteraad van Kerkrade klinken kritische geluiden. Wat ik dan ook niet snap is dat er dus nu rotondes en wegen worden aangelegd... Waar je nog niet over mag rijden. In Brunsum bijvoorbeeld komt een, een, een tracé. Ja, daar komt geen asfalt op. Oh, dus er komt gewoon brakeling. Nou, er komt zo zand weg te liggen. Of? Ja, er komt de zand weg te liggen. Niet alleen politici, maar ook bewoners in Parkstad protesteren tegen de manier waarop de weg in hun ogen wordt doorgedrukt. Parkstad, dat is de nieuwe naam voor acht Limburgse gemeenten in de oostelijke Mijnstreek. Waaronder Heerle, Kerkrade en Brunsum. De provincie die de Parkstadring aanlegt, zou er een prestigeproject van hebben gemaakt... en alternatieven voor de weg hebben genegeerd. Waarom gaat de weg, die drie jaar geleden nog werd begroot op 200 miljoen euro... nu al meer dan 440 miljoen kosten? Hoe verstandig is het om nu al te beginnen met het bouwen van stukken weg... terwijl nog niet duidelijk is of het hele project wel door mag gaan van de rechter? En hoe realistisch zijn de verwachtingen van de provincie... over de heilzame werking van de Parkstadring? Ik heb het gevoel dat er in de kostenbatenanalyse is toegerekend naar de conclusie... dat het voorgestelde plan positief moet zijn en ook het beste plan moet zijn. Die is niet neutraal opgesteld. De voordelen zijn overschat. Argos over nut en noodzaak van een Limburgs prestigeproject. Uh, goedenavond op deze woensdagavond in Brunsum, de over. Wij zijn blij namens Stop Buitering met deze grote opkomst. En met name omdat u met z'n allen weer een heleboel andere mensen vertegenwoordigt. Wat is het doel vanavond? Het doel vanavond is een tussenbalans te maken van waar staan we nu. We hebben de afgelopen weken sinds de uitspraak een complete propagandemachine over ons heen gehad. De mensen waren al aan het rijden. De bomen waren al gekapt, de tientallen miljoenen waren al uitgegeven, maar zo is het niet. Tegenover het gemeentehuis van Brunsum in het ontmoetingscentrum De Brekke-Ove zijn vorige week woensdag zo'n 100 mensen bij elkaar gekomen op uitnodiging van het comité Stop de Buitering. In een wat gedateerde theaterzaal zitten de vooral oudere aanwezigen aandachtig te luisteren. Het nieuws dat de provincie binnenkort begint... met de aanleg van de eerste tracé-delen van de buitenring... geeft bezorgde gezichten. In de zaal zitten ook statenleden van de provincie... die vertellen wat zij van de weg vinden. Um, toen ik voor het eerst, want ik zit twee jaar in de Staten... met de buitenring geconfronteerd werd... toen kreeg ik een gevoel, en dat heb ik ook in de Staten ver verwoord... dat ik in een achtbaan gestapt was. D66 heeft ook grote moeite met de manier... waarop dit tracé tot stand is gekomen met veel te weinig overleg met de belanghebbenden. Het, het is doorgedrukt. De kritische kanttekeningen van GroenLinks, D66 en de SP... worden instemmend ontvangen door de zaal. Als een voorstander van de Parkstadring... PvdA-statelid Roy Pennings het woord neemt... wordt de sfeer grimmiger. Mijn naam is Joep Konsten... Ik dacht dat er een protestbijeenkomst was. En ik ontmoet hier een stel politici die die weg komen verdedigen. Nou, daar ben ik niet voor gekomen. Meneer Pennings, die staat hier. En meneer Pennings, die denkt mee. En meneer Pennings, die gaat voor ons allerlei dingen nog eens navragen. En hij zal er aandacht aan besteden. Meneer Pennings is de grootste, de grootste pleitbezorger binnen Provinciale Staten... voor de buitering. Hij rent altijd, oh. hij rent altijd naar voren. U hebt nooit of ten nimmer... Hebt u onderbouwd, weergegeven waarom dat een 0-plus-variant niet aan de orde kon komen? Als ik echt een huis wil beginnen te bouwen, voordat ik de eerste steen zet, voordat ik, ik een schub in de grond zet, moet ik alle vergunningen rond hebben. Doe ik dat niet? Komt de gemeente heen, welke gemeente dan ook, maakt niet uit. En zegt terecht van, oh, je gaat een overtreding, je hebt een erin, maar je hebt nog geen vergunning. Ik weet niet wat jullie niet allemaal vernield hebben, hoeveel ellende jullie allemaal aangedaan hebben, het kan echt niet. De Buitenring is een fel omstreden project... dat al jarenlang tot discussie leidt in Zuidoost-Limburg. Want waar de provincie vooral grote economische voordelen ziet... betogen tegenstanders dat die effecten schromelijk overdreven worden. En opvallend genoeg gebruiken de Kemphanen voortdurend hetzelfde argument... om hun eigen gelijk te bepleiten. De krimp van Zuidoost-Limburg. Die van Limburg, goden van het leven, van het leven, nisse, ja, Die van Limburg, van We zijn nu in de wijk Heijnes, de West, gemeente Kerkrade. In deze wijk moeten tot het jaar 2037, volgens de planning, 3.500 van de 11.000 inwoners zijn hier verdwenen. Dus het gevolg daarvan is dat er heel veel van die ouderwetse huizen die in de tijd gebouwd zijn. om mijnwerkers huisvesting te, te verschaffen, die moeten, die moeten verdwijnen. En hier zijn ze al begonnen met, met sloop. Hier hebben ze al gesloopt, hier is alles weg. En de zit kijkt nog. Oké, okay, maar we staan nu voor een leeg veld. Hier stonden allemaal huizen? Hier stonden flats, ja. Drie, drie of vier hoog waren die. En die zijn allemaal gesloopt. En aan die kant stonden ook flats. En daar zijn nu zorgwoningen voor. Ja, want die zijn spiksplinternieuw. Als ik dat die zijn, zo die zijn redelijk nieuw. Ze zijn een jaar of uh, vijf of zes geleden gebouwd. Ja. En daar ja. wonen oudere mensen. Die hebben alle zorg in die, uh, in die complexen. Ja. Dat, is, dat is de toekomst van deze regio. Verslaggever Stefan Heidendaal maakte begin 2010... een serie over de sterke terugloop van het aantal mensen... door de vergrijzing in het zuidoosten van Limburg. En de gevolgen die dat heeft voor de bewoners. Een van de eerste wijken waar massaal gesloopt gaat worden... is de wijk Heilust in Kerkrade. Dat vertelt journalist Wiel Beijer van het Limburgs Dagblad... die opgroeide in de wijk. Uh, er is becijferd dat er tot 2037 27% minder inwoners zijn. We zitten nu een kwart miljoen. En dat wordt er straks zo'n 70.000, minder. Steeds meer huizen komen leeg te staan. Scholen moeten samenvoegen. En jonge mensen trekken weg. Een bewoonster die haar hond uitlaat op de sloopplek ziet het allemaal met leden ogen aan. Dat is natuurlijk niet leuk hè? Je denkt alleen nou van aan je eigen kinderen. Van hoe zullen die het straks hebben? Zullen die hier nog kunnen blijven wonen? Zal er nog werk voor hun zijn? Dat, dat weet je allemaal niet. Terwijl inwoners zich afvragen hoe het verder moet... zijn politici al sinds 2001 bezig met de oplossing van het krimpprobleem. Er is één idee dat meteen tot enthousiasme leidt... bij de bestuurders van Parkstad en de provincie. En dat is een snelweg... Parkstad Limburg heeft een grote behoefte aan een snelle en goede doorstroming van het doorgaand verkeer. Zodat bedrijven, instellingen en woonkernen makkelijk bereikbaar worden en het sluipverkeer flink zal afnemen. En dat komt ook de leefkwaliteit in deze regio ten goede. Daarom hebben de provincie Limburg en Parkstad Limburg al in 2003 de intentie uitgesproken de regio een impuls te geven... door de aanleg van één hoogwaardige verbinding de buitenring Parkstad-Limburg. De eerste plannen voor de Parkstad-Ring liggen dus al in 2001 op tafel. In 2005 sluiten de parkstad en de provincie Limburg... een convenant om zich in te zetten voor de realisatie van de weg. Maar als het plan concreet wordt uitgewerkt... blijken de kosten veel hoger uit te pakken dan verwacht... In 2007 staat de teller op 183 miljoen euro. In 2009 is dat opgelopen naar 254 miljoen. Op 8 oktober 2010 gaat het licht op groen... en de weg heeft op dat moment een prijskaartje van 314 miljoen euro. Daar ontstaat een ruzie over het tracé en de oplopende kosten... tussen de Parkstad-gemeentes onderling en tussen de provincie en Parkstad... Als blijkt dat hele wijken slechter in plaats van beter bereikbaar worden... omdat toegangswegen worden afgesloten door de Parkstadring... roeren ook de bewoners zich. Zoals Wim Beulen, oud-schooldirecteur en inwoner van de wijk De Gracht in Kerkrade. Hij maakt zich in 2010 vooral boos op CDA-gedeputeerde Gerd Driessen... Dat moeten we niet, die christenen, zou je zeggen. Daar heb je een wonder. Christenen, bedoel... Ja, daar heb je een wonder voor nodig. Echt <laughs> <Ja, waar? laughs> Christenen bedoel je CDA's dan, neem ik aan? Ja, bijvoorbeeld die, die, de heilige Gerard Ries, bijvoorbeeld. Hè. De heilige Gerard Ries. Ja, die, die... die de gedeputeerde Gerard Ries. Ja, die gedeputeerde Gerard die noemde heilig. Ja, dat noem je heilig. Want die kreeg ik klaar om hier wegen af te sluiten. En dan te zeggen dat wij vlugger op andere plaatsen kunnen komen. De provincie zet door. Want niet alleen is er veel economische ontwikkeling te verwachten van de weg. Volgens de provincie wordt ook het nijpende fileprobleem opgelost. Fileprobleem? Welke files? Vragen veel bewoners zich af. Jacques Vinders, cabaretier en gemeenteraadslid in Kerkrade. Als Hollanders... Ja, zeg ik dan maar eens, hè. Randstedelingen, als die hier komen... en wij spreken van files, die lachen zich ziek. Want wij noemen één kilometer auto's achter elkaar een file... en in Amsterdam is dat een opstopping. Ja. De, de, de, de, de, dat is daar elke dag. En wat er nu gebeurt, is we gaan een grote weg maken. We lossen problemen op. Nou, het enige probleem wat je oplost is... je hebt nooit meer last van de natuur. Want het beetje natuur wat er is, dat maak je helemaal kapot. Volgens de provincie biedt de nieuwe weg wel degelijk voordelen. Met de komst van de buitering zal er in de ochtend- en avondspits... 10% minder verkeer rijden binnen de bebouwde kom. En de tijdwinst voor bewoners die van het oosten naar het westen van Parkstad rijden... kan oplopen tot enkele minuten. Toch kunnen die cijfers sommige partijen maar matig overtuigen. Hmm. Geleenbeekdalvereniging Natuurmonumenten... Wetsbaar natuurgebied en geen toegang. Dus eigenlijk mogen we hier niet zijn. Nou, dit ziet er wel mooi uit inderdaad. Een soort fan eigenlijk. Eigenlijk heel onlimburgs toch? Om hier uh, zoiets aan te treffen. Ja, het is een heel, heel bijzonder stukje natuur. Zeg maar één van, van de natuurparels in het hele Geleenbeek dan. We zijn met Frank Bazelmans van de Vereniging Natuurmonumenten... en Bart Kobbe van de Milieufederatie Limburg... in een bijzonder stukje natuurgebied. De buitering gaat niet alleen pal langs, maar ook dwars door een aantal beschermde stukken natuur. Zogeheten Natura 2000 gebieden. En dat houdt in dat ze ook vanuit Europa bescherming genieten. De milieuclubs hebben daarom bezwaar tegen de buitering. En bedenken een alternatief. Door een andere inrichting, door zeg maar meer uniforme inrichting van die verbindingswegen tussen die kernen verbeter je gewoon de structuur en de duidelijkheid van de spaghetti... die het nou nog is vanwege. Juist omdat er alternatieven zijn, die is het eigenlijk in feite niet nodig... om al die mooie landschappen en natuurgebieden aan te tasten. Maar los het gewoon daarop wat de knelpunten zijn. Bijkomend voordeel, vinden Natuurmonumenten en de Milieufederatie... is dat hun plan ook veel goedkoper is. Maar de provincie wijst het voorstel van de milieuclubs resoluut van de hand... Die stappen daarop uit het vooroverleg over de Paakstadring en tekenen bezwaar aan bij de Raad van State. En dan blijkt hoe overtuigd de provincie is van haar eigen gelijk. Nog voordat de Raad van State de uitspraak heeft gedaan... tekent de provincie in 2011 een contract met de aannemer van de weg. Saiant detail, er is een boeteclausule opgenomen... die de aannemer het recht geeft een miljoenenclaim neer te leggen... als de vertraging ontstaat. In september 2011 komen de bezwaren van natuurmonumenten, de Milieufederatie en die van andere burgers voor bij de Raad van State. De lokale omroep van de gemeente Onderbanken doet verslag. 12 september 2011 is een belangrijke dag voor de voor- en de tegenstanders van de parkstad Buitering. Vandaag beginnen hier in Den Haag de hoorzittingen over de beroepen tegen die de buitenring. En dat is ook voor de Raad van State een van de grootste klussen van de laatste jaren. 138 appellanten, acht zittingsdagen die om half elf beginnen omdat iedereen uit Limburg moet komen. En vier rechters, een behoorlijke klus. In december volgt waarschijnlijk een uitspraak. En dan weten we pas of het dit jaar een groene, een witte kerst of misschien wel een kerst met een zwart randje wordt. Op 9 december 2011 komt de Raad van State met haar oordeel. Ze vernietigt het hele inpassingsplan van de Parkstadring... omdat onvoldoende is onderzocht welke gevolgen de weg gaat hebben voor de kwetsbare natuur. Maar de provincie geeft zich niet zomaar gewonnen. Ze schrijft een nieuw plan met natuurcompenserende maatregelen. De weg wordt daarmee wel 87 miljoen euro duurder. Ook tegen dit plan wordt weer bezwaar gemaakt. En in juni 2012 doet de Raad van State opnieuw uitspraak. Of, beter gezegd, ze schort het oordeel op... omdat ze wil wachten op de uitspraak in een andere soortgelijke zaak... voor het Europese Hof. En dat betekent anderhalf jaar uitstel. Maar zoveel tijd heeft de provincie niet. Dit is het alleen nieuws van vrijdag 7 juni... De provincie wil doorgaan met buitenring en wel snel. De provincie vindt toch een manier om door te gaan. Ze vraagt aan de Raad van State of ze alvast mag beginnen met de stukken weg die niet door de natuurgebieden lopen. En vorige maand stemde de Raad van State daarin toe. Al wees de staatsraad de provincie wel op het, we citeren, gigantische risico... als de Raad van State de weg uiteindelijk alsnog zal afwijzen. Bijkomend probleem op de wegdelen die nu worden aangelegd... mag niet worden gereden totdat de Raad van State haar finale oordeel heeft gegeven. En dat kan ook moeilijk, want de provincie heeft besloten die stukken nog niet te asfalteren. U luistert naar Radio 1, het programma Argos. Met vandaag een verhaal over nut en noodzaak van een Limburgs prestigeproject. De Parkstad Buitering, een nieuwe snelweg in Zuidoost-Limburg. Ik heb het gevoel dat er niet goed is gekeken naar een paar essentiële vragen... die je voor dit soort projecten altijd moet stellen. Aan het woord is Bert van Wee. Hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft... en expert op het gebied van kostenoverschrijdingen... van grote infrastructurele projecten. Samen met collega-hoogleraar Hugo Primus adviseerde hij de commissie Duivenstein. Die commissie van de Tweede Kamer onderzocht in 2004... de oorzaken van kostenoverschrijdingen bij grote projecten. We vragen de professoren om te kijken... naar de onderbouwing van de Parkstadring. Klopt die eigenlijk wel?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 die is niet neutraal opgesteld. Er is verondersteld dat er bovenop de directe voordelen op transportgebied... nog eens 20% extra baten bijkomen die niet via die transportvoordelen lopen. En zij baseren zich op het feit dat de literatuur zegt... soms treden die effecten op, maar soms ook niet. En als ze optreden, zijn ze ruwweg tussen de 0 en 30%... en ze hebben gewoon 20% geprikt. Dat is dus al laten we zeggen, aan de optimistische kant... en het is ook niet onderbouwd dat ze überhaupt optreden. En zo krijg je weer een extra winst, een extra batenpost... van tientallen miljoenen euro's. En door dit soort trucs is eigenlijk die weg uh, positief uh, beredeneerd. Er is nog een probleem met die buitering, stellen de hoogleraren. In de berekening van de kosten wordt gewerkt... met zogeheten taakstellende begrotingen. Dat houdt in dat vooraf wordt bepaald wat een project mag kosten. Maar wat gebeurt er als de weg drie kwart af is en het budget is op? Dan wordt er natuurlijk toch afgebouwd, stelt Primus. Die taakstellende begroting die, uh, is heel erg in de publiciteit gekomen... Uh, naar aanleiding van de ervaringen met de hoge snelheidslijn Zuid, commissie Duivenstein. Mevrouw Tineke Netelbos had ook zo'n taakstellende begroting... En toen de enveloppes open gingen van de aanbesteding, bleek dat de bedragen over de hele linie zo'n 40% boven die begroting zaten. Dus dat laat zien dat je kan taakstellen tot je in ons weegt, maar de realiteit kan daar heel erg van afwijken. Dus dat is heel gevaarlijk, wat Bert van Weel aangaf om dat te doen. Zowel die provincie als die gemeenten hebben gezegd. Nou, dit is het bedrag, hier moet het voor gebeuren. Het mag absoluut niet duurder worden, dan betalen we het gewoon niet. Um, hoe realistisch is dat? Dat is in het algemeen uh, heel erg reëel. Het zijn denk ik in de praktijk toch meestal bezweringsformules. Ze geven ongetwijfeld aan wat iemand uh, nastreeft en bedoelt. Maar het heeft geen uh, reële betekenis in de praktijk. We gaan uh, voort met de vergadering. We zijn bij het uh, agendapunt uh, 6 aangekomen. Buitering inclusief uh, de motie van de VVD en uh, ...ook de ingediende motie van uh, GroenLinks... ...die gaan we hierbij betrekken. En als eerste geef ik uh, de wethouder uh, het woord. Ja. Dank u, voorzitter. Um, ik ga even bewust hier staan... Uh, ...bewust om nog eens te laten zien... ...wat voor impact deze buitering op onze gemeente heeft. Je ziet hier heel duidelijk hoe Eichelshoven en Kerkrade noord ...helemaal gescheiden wordt van Kerkrade West dan kun je merken welke impact dit op onze gemeente heeft. Twee weken geleden. De gemeenteraad van Kerkraden vergadert voor het eerst... over de uitspraak van de Raad van State... en de beslissing dat stukken van de Parkstadring mogen worden aangelegd. Die uitspraak heeft voorlopig geen gevolgen voor Kerkraden... maar hij wekt wel verbazing. Bijvoorbeeld bij CDA-fractievoorzitter Max Ruiters. Wat ik dan ook niet snap is dat er dus nu rotondes en wegen worden aangelegd waar je nog niet over mag rijden. Dus wij gaan het wel aanleggen, maar we sluiten dus niet aan. En je mag er nog niet op rijden totdat er een andere uitspraak is. En dan denk ik van... Eh... Oh, dus er komt gewoon brakeling. Dat er komt zo zand weg te liggen? Of? Ja, er komt de zand weg te liggen. In, in Brunsum bijvoorbeeld, nogmaals, we gaan niet over Brunsem, maar in Brunsum komt een, een, een tracé. Ja, daar komt geen asfalt op. En eh, ja, dat is natuurlijk wel heel raar dat je iets gaat aanleggen en je mag er geen gebruik van maken. Ook wethouder Bok van Kerkrade steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken... als we hem een dag na de vergadering spreken in zijn werkkamer. Wij vinden het, uh, de uitspraak niet, eigenlijk niet te begrijpen. Eerst zeg je van het, het kan niet en dan laat je wel delen aanleggen. Wij kunnen dat niet uh, begrijpen. Je neemt daar toch een hele... Uh, Belangrijke stap voorwaarts, terwijl je niet eens weet of de weg doorgaat. De imagoschade voor de politiek, stel dat het inderdaad niet doorgaat, die is dan zeer groot. Volgens Bok heeft Kerkrade destijds wel een convenant getekend om de weg aan te leggen, maar had ze niet verwacht dat er zo slecht zou worden geluisterd naar de alternatieven die de gemeente voorstelde om de kosten en de impact op Kerkrade te verminderen. Wij vragen ons af of dit, nou we vragen ons dat niet af. We zeggen gewoon dit is een maatregel die buitenproportioneel is om het probleem op te lossen. Maar hoe de gemeente Kerkrade ook tegensputtert, de provincie zet door. En ze zet daarbij gemeentes onder druk. Zo heeft de provincie nu het verzoek bij de gemeente Kerkrade neergelegd... om ook daar te mogen beginnen met het aanleggen van stukken weg. En laat daarbij feintjes weten dat als Kerkrade niet meewerkt... De kosten van de ring zullen oplopen door het mislopen van Europese subsidies. Oh, het is een hele klem om naar boven het is een hele te komen. Klim naar boven, ja. Ja. Ook al kan de provincie niet wachten met de aanleg, er blijken nog steeds aanpassingen aan het tracé nodig te zijn. Dat is wel een balzaal, zo'n cabine. Ja. Elmar Gele is mede-eigenaar van transportbedrijf Gele Schols. Hij is voorstander van de ring. Hij zou absoluut blij worden met een grote ringweg. Want voor zijn 100 vrachtauto's van 13 meter lang... is het niet altijd een pretje om door de oude kernen te rijden. En hier zie je dus ook aan de linkerkant zie je al de panden leeg liggen... die de provincie al heeft opgekocht eh, om te gaan slopen. En wat ik begrepen heb, zou dat ook al gaan gebeuren. Maar dus de provincie neemt eigenlijk al een voorschot op dat dit er wel komt. De provincie gaat al wat dat aan. Dan gaat in ieder geval vanuit dat het komt... Dus uh, dat die panden zo er uh, zo zielig bij staan, dat komt niet door de krim. Dat komt niet door de krim, nee, nee. Als Gele de tekeningen van de ringweg onder ogen krijgt... zoekt hij op hoe zijn bedrijf wordt aangesloten op de nieuwe weg. En dan valt hem wat op. De toevoerweg is veel te smal. Ja, de ventweg zoals die bedoeld is... Uh, die is uitgetekend op uh, een, een breedte van 6,20 meter. En als je dan toch telt dat een vrachtauto... Uh, al een standaardbreedte heeft van 2,55 meter zonder de spiegels. Pak dan ook links en rechts de spiegels bij, dan kom je toch op een breedte van iets meer dan 3 meter. Uh, het vrachtverkeer moet vooral van die ventweg gebruik gaan maken. Dan, dan, dan weet je dat je, als je dan een weg hebt van 6,20 meter, uh, waar ook fietsers gebruik van maken, voetgangers gebruik van maken, en heel veel vrachtverkeer aan elkaar zal gaan passeren, dat die 6,20 meter eigenlijk een beetje te... Ja, niet, niet te ruim berekend is, eigenlijk gewoon veel te smal is. Maar eigenlijk kun je met twee vrachtwagens niet op een redelijke snelheid met elkaar passeren. Komt het daarop neer? Je kunt elkaar niet op, op snelheid passeren. De weg is bedoeld uh, ja, voor maximaal 60 kilometer per uur. Maar uh, ja, dan zul je stapvoets langs elkaar moeten... want anders uh, ja, raak je elkaar. De parkstattering. Het blijft dus een project met haken en ogen. Volgens de tegenstanders te duur, te groot... en de weg levert niet op wat er wordt beloofd. Tot op de dag van vandaag staat de nut en de noodzaak van deze weg niet ter discussie. We zitten nog steeds binnen het budget wat we hebben afgesproken met Provinciale Staten. En de regio zegt nog steeds, bevestigt keer op keer... dat deze weg de enige manier is om deze regio goed te kunnen ontsluiten. Erik Koppen, gedeputeerde voor de VVD in de Provinciale Staten van Limburg... en verantwoordelijk voor de aanleg van de weg. Hij is, zoals hij zelf zegt, de drijvende kracht achter de Parkstadring. Koppen was in 2001 wethouder van Brunsum toen het eerste idee van de weg opkwam. En hij gaat de Parkstadring realiseren. Van de 240.000 inwoners in deze omgeving uh, zijn vrij, is vrijwel iedereen voor. Uh, uiteraard uh, zijn er ook mensen die daar overlast van hebben. Uh, ja, je kunt het nooit voor iedereen helemaal goed doen. Wij hebben er alle vertrouwen in eh, dat de delen die we nu aanleggen ook mogen uiteindelijk. Dat zijn delen waar je nooit spijt van krijgt. En waarvan wij ervan overtuigd zijn dat we ze altijd in het bestaande wegennet kunnen inpassen. En ook dan gaat Parkstad er op vooruit. Maar nooit zoveel als dat die hele 26 kilometer aan één stuk kan worden aangelegd. Ook de natuurorganisaties zouden ontzettend blij moeten zijn met de uitspraak. En waarom? Wij blijven af van de meest kwetsbare gebieden. Wij blijven af van het Geleenbeekdal en van de Brunstsommerheiden. Twee Natura 2000 gebieden. En we leggen de weg aan op die plaatsen... waar er zo weinig mogelijk natuurschade optreedt. Maar u wil uiteindelijk daar wel doorheen, toch? Nou, uiteindelijk wil je er doorheen of je moet er omheen of je moet er onderdoor. De techniek die gaat nog iedere dag vooruit. En als onverhoopt over twee jaar zou blijken dat de weg niet als geheel door die twee Natuur en 2000 gebieden mag worden aangelegd... dan zullen we voor die twee gebieden een goede oplossing moeten vinden. Ja, ja. Mensen zeggen ook, wie tekent nou godsnaam een contract met een aannemer... met een boeteclausule als je gewoon de vergunningen nog niet rond hebt? Ja, nou in dit geval is dat een, een daadkrachtig bestuurder... Uh, die overtuigd is, die die weg wil gaan aanleggen... en uh, die eigenlijk zegt van er is geen weg meer terug... Dat die beslissing is ooit genomen. Um, ik... Door meneer Driesen was dat toch? Dat klopt, maar dat, dat is helemaal niet zo relevant. Um, ja, met de kennis van nu zou je toen die handtekening niet hebben gezet. Maar ja, wij moeten gewoon leven met de situatie zoals die is. Ja. Er wonen hier 13.000 uh, werkelozen... en uh, die zien hun kansen toenemen als die buitenring dan komt... Ja. Ja, maar dat is een, een ander punt. We hebben uh, twee hoogleraren die veel afweten van grote infrastructurele projecten. Ook jullie kostenbatenanalyse En het door laten rekenen en gewoon gekeken van wat staat er nou. Maar bijvoorbeeld rondom die budgetten. Uh, het is heel onverstandig om met taakstellende budgetten te werken. Ja, nou Dat is nou net het gekke. Ik, ik weet niet om welke hoogleraar het gaat. Nou, meneer Primus en van W Ja, meneer van W ken ik. Uh, ik ken ook uh, de sigarenkistmethode van de heer van Wee. Hm. Maar het is heel simpel. U zegt een beetje alsof u me niet serieus neemt. Ja, nou, ik neem in ieder geval die sigarenkist... berekeningen van uh, zijn uh, over infrastructurele werken... Uh, neem ik niet serieus. Kijk, wat we hebben gedaan. We hebben de kosten exact in beeld. En vervolgens hebben we gezegd... nou maken we dat budget, maken we taakstellend... Nou, dat is heel reëel. Maar als ik u goed beluister, zegt u ook... op het moment dat de Raad van State iets anders van ons verlangt... dan, ja, dan ligt er weer een ander tracé... dan kunnen daar misschien meer kosten bij komen. Klopt dat? Nou, dan is er in ieder geval sprake van een nieuwe situatie. En in die nieuwe situatie moeten we kijken wat we gaan doen. Ik heb geen kristallen bol, dus ik wacht dat rustig af. Maar ik heb er vertrouwen in dat ik daar een oplossing voor vind. Uh, nou, krijgt, uh, hoor ik ook de kritiek, de provincie heeft te weinig naar alternatieven gekeken. Je zou ook, er is een plan van de Milieufederatie, u wel bekend denk ik... met verkeersborden, met beleiding, et cetera, een heleboel ellende kunnen oplossen. En net in deze krimptijd zou je dat op die manier ook kunnen aanpakken. Scheelt een boel geld. Uh, ik heb die geluiden gehoord. Uh, we hebben daar jaren over gesproken dan heeft u het over de nut en de noodzaak van de weg... zoals die nu wordt voorgesteld. Maar die staat niet meer ter discussie. Nee, is dat zo? Die, die discussie hebben we gevoerd en die hebben we afgesloten. En alle gemeentes en de provincie zijn ervan overtuigd... dat die weg er in die vorm moet komen. Er worden in Nederland te veel plannetjes bedacht... die nooit worden uitgevoerd. En uh, toen in 2001 de bestuurders in deze regio zeiden... wij willen met deze regio verder... en daarvoor is die buitering nodig... Um, toen heeft men een plan gemaakt, men heeft er financiering voor vrijgemaakt en vervolgens is het nu aan mij om dat ook waar te maken, om het uit te voeren. Maar volgens Bert van Wee is zoveel bestuurlijke bravoure niet verstandig. Zeker niet in tijden van crisis en bezuinigingen. Wat je eigenlijk zou willen is dat men zegt, we maken even pas op de plaats en we gaan niet verder met die rollercoaster waar we al ingestapt zijn. We gaan nu eens even afstand nemen, goed kijken naar een neutrale schatting van de voor- en nadelen. Nu is er erg, erg optimistisch gerekend, niet alleen door die kosten te onderschatten, maar ook door flinke extra economische impulseffecten te veronderstellen... waar helemaal geen onderbouwing voor is. Doen we het neutraal opnieuw en gaan we met alle partijen die hier een rol in spelen... rond de tafel zitten, wat zijn nou in beginsel interessante oplossingen en ontwerpen? En pas als je dat goed in kaart hebt gebracht... heb een neutraal overzicht van alle voor- en nadelen... dat je dan besluit om zo'n weg aan te leggen, prima. Maar dan weet je tenminste waar je aan begint... en loop je niet het risico dat je in een fuik terechtkomt waar je niet meer uit kan. We're on the road to nowhere, bericht uit de parkstad Limburg. Misschien vraagt u zich naar aanleiding van deze wat absurdistische reportage af... waarom de stukken weg die nu worden aangelegd niet geasfalteerd worden. Nou, dat zit zo. Zodra een weg geasfalteerd wordt... gaat de garantie voor de aannemer in en kan die allerlei claims indienen. Nou, dat is zonder de provincie, want de komende anderhalf jaar... mag toch niemand op de weg rijden. Tot slot, de provincie heeft laten weten onderzoek te gaan doen... naar de te smalle... Toegangswegen van de ring. Nou, we blijven dit onderwerp uiteraard op de voet volgen. U hoorde een reportage van Stefan Heidendaal en Kees van der Bos. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Nou, dan even Boris Pavel Konen feliciteren. Hij heeft gisteravond een gouden kalf gewonnen voor zijn televisiedrama Exit. Gebaseerd op een aflevering van Argos over uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja, van harte gefeliciteerd. Wilt u meer onderzoeksjournalistiek? Ga naar investeerinargos.nl De Internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW... heeft nieuwe informatie van Syrië gekregen over zijn chemische wapens. Dat werd net door de Verenigde Naties bekendgemaakt. Volgens Schattingen heeft Syrië meer dan duizend ton... aan onder meer sarin en mosterdgas. En ja, het is de bedoeling dat al die wapens voor 1 juli zijn vernietigd. In de studio in Groningen zit Frank Slijper, medewerker van de campagne tegen wapenhandel. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Je bent al een heel groot deel van je leven bezig met de wapenhandel. Nou, liever gezegd met de bestudering van de wapenhandel. De wapenhandel <laughs> ja. zelf. Ben je nou erg benieuwd naar wat die inspecteurs van de OPCW... gaan ontdekken in Syrië? Ja, enorm uh, benieuwd. En, uh, het is natuurlijk de vraag uh, of en, en hoeveel we daar ooit van te weten komen. Maar uh, dat is uh, ja, toch, toch zeker een hele interessante kwestie. Wie zijn eigenlijk de grootste wapenleveranciers aan Syrië geweest... Uh, nou, waar het gaat om zeg maar, de gewone wapenhandel, de conventionele wapenhandel, weten we dat wel redelijk goed. Uh, daar, daar zit het uh, vooral bij Rusland, dat is met kop en schouders de grootste leverancier geweest. Uh, verder ook nog een beetje China, Iran en Noord-Korea. Maar voor de chemische wapens weten we dat eigenlijk niet. Eigenlijk het enige wat we weten uh, zijn wat flarden... die eruit uh, vooral Amerikaanse inlichtingenrapporten... de afgelopen jaren uh, naar boven zijn gekomen. En daar wordt in ja, een beetje uh, omvloerste termen gesproken over... Uh, West-Europese leveranciers ook. Leveranciers die uh, grondstoffen, chemicaliën... zouden geleverd hebben voor het uh, programma. En dat is een van de dingen waarom het ook zo interessant is... wat er nu onderzocht gaat worden. Uh, wat is de herkomst van uh, de chemicaliën? Wat is de herkomst van het gifgas... Uh, wat er in Syrië zal worden aangetroffen? En we hebben dat eerder gezien in het geval van Irak natuurlijk. Ja. Waar uh, de, de VN die daar toen uh, dat uh, hele onderzoek leidde... Uiteindelijk bleek um, in, in de overzichten die Irak uh, overhandigde aan de VN... dat uh, om en nabij de 45% van de chemicaliën die in Irak uh, geleverd werden... voor het gifgasprogramma afkomstig kwamen... Uh, af, afkomstig waren van, van Nederlandse leveranciers. Nou, lijkt me het moeilijke van uh, chemicaliën leveren... dat je nooit weet waar ze precies voor gebruikt uh, worden. Het kan voor sarine en mosterdgas en andere enge dingen zijn. Maar ja, het zit ook in tandpasta, zal ik maar zeggen. Uh, hoe kom je daar nou achter? Nee, dat is ook een, een moeilijke kwestie. Uh, maar er zijn natuurlijk... Uh, van allerlei soorten chemicaliën. De een uh, is meer uh, geschikt voor uh, de productie van gifgas, de ander minder. Uh, sommige stoffen worden eigenlijk niet voor civiel uh, gebruik uh, toegepast... andere uh, juist extreem veel. En daar hebben de, de deskundigen de afgelopen jaren... allerlei verschillende lijsten voor gemaakt... waarbij verschillende maten van controle in acht genomen moet worden. Um, dat uh, gezegd hebbende, Syrië is natuurlijk nooit lid geweest van uh, het chemisch wapenverdrag, heeft het nooit eerder getekend. Ja, is nu pas Ja, is afgelopen 9. maand uh, mee begonnen. Dus uh, is er ook nooit mogelijkheid geweest tot controle? Zit je bij dat verdrag, dan uh, sta je ook inspecties toe, dan wissel je gegevens uit over chemicaliën. Dat is bij Syrië nooit gebeurd. En dat is ook de reden waarom we er zo uh, goed als niks van weten. We hebben je gevraagd, je noemde al even Amerikaanse inlichtingenrapporten om uh, de beroemde, beruchte Wikileaks cables van de Amerikaanse ambassades en het State Department na te gaan op, staat daar nou wat in over de relatie tussen Europese bedrijven en het regime in Syrië? Wat heeft dat onderzoek opgeleverd? Uh, nou, er komen uit een heel aantal kabels uh, die komen, komen naar boven. Eigenlijk een belangrijk deel gaat vooral over Amerikaanse zorgen... over uh, het raketprogramma van, van Syrië. Raketten waarmee ze mogelijk ook uh, chemische wapens uh, zouden kunnen afschieten. Um, maar her en der zijn er ook, uh, komt het regelmatig ter sprake... bijvoorbeeld in, in verslagen uh, over de Australië-groep. Dat is een groep landen die uh, samenkomt en, en allerlei... Uh, Problematiek rondom chemische wapens bespreekt. Uh, een heleboel van de kabels gaan daarover. En er worden allerlei chemicaliën dus ook genoemd... Uh, waar men extra bezorgd over is... en waar, waar men informatie heeft over bepaalde uh, stromen... bepaalde uh, deals die er tussen verschillende landen lopen. Ik wou het even toespitsen op de glycol-affaire. Wat is dat? Uh, nou, dat is een van de dingen die, uh, die, die een heel aantal keren terugkomen... in de kabels. In de uh, glycol is een stof... Wat heel veel uh, totaal onverdachte toepassing heeft. Wordt bijvoorbeeld veel in koelsvloeistof uh, gebruikt. Maar um, het, het zou ook militaire doelen kunnen hebben. Een van de cables uit 2003 gaat erover dat. Uh, Nederland door Amerika wordt gewaarschuwd... Uh, vanwege een, een Nederlands bedrijf wat uh, glycol levert aan Syrië. En Amerika is bang dat dat glycol eventueel wordt gebruikt... voor het raketprogramma van Syrië. welk bedrijf was dat? Welk Nederlands bedrijf uh, dat, dat is het bedrijf Brentaak. Het is een uh, ik Oostenrijks bedrijf, maar het heeft een Nederlandse vestiging. En die Nederlandse vestiging die, uh, leverde de glycol aan Syrië. En de Amerikanen uh, waren bang dat het helemaal niet voor koelstof gebruikt werd... maar wel degelijk voor militaire doeleinden. Precies, want het zou bestemd zijn voor een uh, bedrijf wat uh, gelieerd was aan de Syrische krijgsmacht. Eigenlijk als een soort uh, front office gebruikt zou worden door Syrië bij de inkoop van allerlei materialen voor, uh, voor militaire programma's in Syrië. En wat heeft Nederland toen gedaan? Heeft hij geluisterd naar uh, die waarschuwingen van de Amerikanen? Ja, daar hebben ze naar geluisterd. Alleen wat je ziet is een beetje een... een ja, ik zou het toch wel onthutsend beeld uh, willen noemen. Aan de ene kant gaat Nederland binnen die Australië-groep... binnen die, die groep landen die, die bezorgd zijn over uh, uh, chemische wapens... gaan ze dit aan de orde stellen. Er worden onderzoeken gedaan. Maar ondertussen zien we dat uh, nog steeds datzelfde bedrijf Brentaak... glycol blijft leveren aan Syrië. Zelfs tot en met 2010 aan toe. Uh, Nederland ziet dan niet voldoende maatregelen of niet voldoende aanleiding... om dat tegen te houden. Problematiseert het wel in internationaal verband. En toch doet er niks mee. Er zijn uh, onlangs, naar aanleiding van uh, onthullingen van onder meer... NSC Handelsblad en RTL, ook Kamervragen aan minister Ploemen gesteld... over die glycol affaire. Hebben die Kamervragen nog nieuwe inzichten opgeleverd? Um, nou, eigenlijk niet echt, want voor een groot deel herhalen ze wat uh, het, het beeld wat er uit die kabels uh, al, al naar voren kwam. Um, maar wat bijzonder raar is: Nederland heeft um, de mogelijkheid om, om spullen zoals bijvoorbeeld glycol, die niet uh, onder de exportvergunningsplicht vallen, waarvoor je geen vergunning hoeft aan te vragen als je het uh, wil verkopen aan het buitenland, heeft Nederland wel de mogelijkheid om die aan banden te leggen. Via een, een zogenaamde catch-all-clausule kunnen ze dit soort uh, transporten tegenhouden. Nederland heeft er niet voor gekozen om dat te doen. En uh, ja, heeft het er eigenlijk bij, bij laten zitten. Terwijl dus die zorgen al sinds 2003 uh, vanuit Amerika werden geuit. Zelfs Nederland daar zelf onderzoek naar deed. En, en het in verband bracht met uh, het chemisch wapenprogramma in, in Syrië. Er zijn van allerlei berichten in de pers dat landen als Iran uh, die stoffen hebben geleverd aan Syrië. Daar wordt grote zorg over uitgesproken. Ondertussen blijven er vanuit Nederland het gaat handel tien, door. tientallen tonnen. Koopman en de dominee. Zou het, Frank, niet veel handiger zijn... er is in Duitsland nu ook van alles te doen... over leveranties van chemicaliën aan Syrië... en dan zegt de regering ook... joh, het is echt alleen maar voor onschuldige doeleinden gebruikt... maar zou het niet handiger zijn om gewoon te zeggen... als je niet bij dat antichemische wapenverdrag bent aangesloten krijg je geen chemicaliën geleverd? Precies, ja, dat, dat is wat we altijd hebben gezegd. Landen die er niet bij aangesloten zijn... en dat is bijvoorbeeld ook Israël en dat is ook Egypte... en, en dat is dus ook Syrië... Uh, die moet je geen potentieel gevoelige chemicaliën leveren. Simpelweg omdat je er geen controle over hebt. Simpelweg omdat die landen weigeren... Uh, van hun chemische wapens afstand te doen... dan moet je uh, geen chemische stoffen leveren aan die landen... die potentieel gevaarlijk zijn, potentieel gebruikt kunnen worden voor gifgas. Ik dank je voor dit gesprek, Frank Slijper van de campagne tegen wapenhandel. Dit was Argos. Volgende week zijn we er weer... dan met een reportage over het team high-tech criminaliteit. Een speciaal politieteam gericht op het voorkomen van digitale fraude. Zoals afpersing via uw computer. We mochten meelopen met het team en kregen een spectaculair kijkje achter de schermen. Dat volgende week, straks tros in bedrijf. En Bas van Werven heeft het dan over vrouwelijk ondernemerschap. Goed weekend. De Engelse arbeidersklasse wordt al jaren vertrapt en gedemoniseerd. Their bad taste, their haircuts.